Wel verloren Noord-Ierse politiemensen in 2008 en in 2010... bij een aanslag op hun auto beide benen. In Abidjan, de grootste stad van Ivoorkust... is weer flink gevochten tussen aanhangers en tegenstanders van president Bakbal. Die verloor de presidentsverkiezingen van de oppositieleider Ouattara, maar weigert nog steeds op te stappen. De strijd concentreert zich rond zijn paleis en enkele kazernes. Het is onduidelijk waar de president zelf is... Bij gevechten in het westen, in de stad Duekoué... -E, zijn de afgelopen dagen zeker 800 doden gevallen, meldt het Rode Kruis. FC Twente heeft in de eredivisie de koppositie overgenomen van PSV. Twente won thuis met 2-0 van PSV. Theo Jansen scoorde twee keer. En in de vier overige wedstrijden in de eredivisie verloor de thuisploeg. Feyenoord AZ werd 0-1, Heerenveen Excelsior eindigde in 2-3... Graafschap Nak werd 1-3. De meeste doelpunten vielen bij Willem II Roda JC. Het werd 5-4 voor Roda. Het weer vannacht bewolkt en plaatselijk wat regen. Minimaal rond 10 graden. Komende dag blijft het bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen. Het wordt 13 tot 17 graden. Tot zover het NOS-journaal. <kling> ANWB Verkeersinformatie: drie files. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Knopend Hoevenlaken, drie kilometer. De A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen Born en Roosteren, 2 kilometer door wegwerkzaamheden. En tot slot de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen veenendaal west en knooppunt Maandenbroek, 3 kilometer door wegwerkzaamheden. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom vanuit het College Hotel te Amsterdam. Elke week mag ik hier iemand interviewen die op een kamer van het College Hotel even tot rust mag komen. En ja, vanavond hebben we echt iemand die even moet uitrusten. Want hij heeft de afgelopen maanden op het Tagierplein in Egypte gezeten en is eigenlijk net terug uit Libië. En hij heeft daar snoeihard gewerkt, in principe voor de wereld omroepen. Maar natuurlijk ook voor het NOS-journaal. Niet alleen op tv, maar ook voor de radio. Hij zat bij nieuwsuren, veel bij Paul Witteman, voor de VPRO, voor 538... voor de Vlaamse VRT, kortom. Ik ben blij dat hij nu hier op deze kamer tot rust kan komen. Ik heb het over Hans-Jaap Melissen. De man van de wereldonderroep. Klopt op zijn deur. Ah, hij gaat al Kijk eens aan. een bijzonder goede avond. Patrick. Alles wel? Jazeker. Ik hoorde dat je net even een rondje aan het lopen was door Amsterdam. Ja. Word je dan al herkend? <laughs> nee, nog niet. Nee? Of, of, of ze doen het ongemerkt. Maar, maar dat kan toch bijna niet anders? Tegen. Kom je Van Basten tegen? Dat dacht ik wel, ja. Maar heb je even gevraagd dan hoe de situatie van Ajax was? Nee. Nee? <laughs> Wat zonde. Uh, maar als jij hier rondloopt, mensen moeten jou toch op een gegeven moment wel gaan herkennen? Dat zou kunnen. Of, of zeker aan mijn stem. Nou ja, je bent ook veel op tv geweest, ja. Paal Witteman, uh, in het journaal. In het journaal, uh, inderdaad. Heel veel en, en, en misschien wel te veel op het laatst. <laughs> maar ik weet het niet. Ja, misschien dat mensen kijken van. Uh, als deze man langs loopt, vallen er niet ook bommen misschien? Of vliegtuigen uit de lucht. Je weet het niet, hè? Maar en, <laughs> hoe loop jij hier door Amsterdam? Uh, ik probeer ontspanning te vinden. En, uh, Hele inspannende maanden eigenlijk. En dat is, uh, die ontspanning vind je niet meteen op de eerste dag dat je thuis bent. Ik ben nu een dag of vijf thuis. En ik heb in Paul Wittemann gezeten maandag. En langzamerhand gaat de adrenaline eruit. Die zat de eerste paar dagen zit er nog in. En dan word je heel erg moe. Dus misschien zie ik ook wel niet of mensen zeggen van... Hey. En, en nu ben ik, en dankzij BNN, mag ik in dit uh, hotel zitten... En langzamerhand uh, worden die benen zwaarder, worden die armen zwaarder. En dan heb ik nog wel wat dagen te gaan, denk ik... voordat ik fit genoeg ben om terug te gaan naar Libië. Want dat zit natuurlijk ook wel weer aan te komen. Nou, we vinden het heel fijn dat we jou een kamer kunnen aanbieden. Want je hebt heel veel ook gedaan voor BNN Today. Ja. Waarvoor grote dank. En dat was natuurlijk uitermate indrukwekkend elke keer... als we jou in de uitzending hadden. Uh, maar als jij hier door Amsterdam loopt... Uh, heb je dan ook nog het idee van.? Uh, misschien kunnen er nog kogels van links en rechts komen. kunnen er uh, raketten overvliegen.? Of weet je onmiddellijk dat jij in Amsterdam bent? Ik weet dat ik in Amsterdam ben. Ik hoor wel de vliegtuigen. Van Schiphol dus. Oké. Okay. En dat is niet uh, traumatiserend. of uh, Ik heb geen posttraumatische stress-syndroom. Uh, maar het is iets waar je nog alert op bent. Of Tenminste, dat. Dat hoefde op het laatst niet meer, want de vliegtuigen van Gaddafi gingen niet meer de lucht in. Maar in die eerdere fase heb ik bij het front vooral angst gehad voor de vliegtuigen van Gaddafi. Die natuurlijk zich niet aan een soort duidelijke frontlinie hielden. Want de wapens waarmee de troepen van Gaddafi schoten, kon je ongeveer inschatten waar, waar ze neerkwamen. Maar dat vliegtuig kon ook achter je opduiken. En bommen gooiden. Ik heb bommen vrij dicht bij mij gehad. Nog, gewoon, nog wel een paar honderd meter. Maar dat is met een zware vliegtuigbom heel erg dichtbij. Je zegt gewoon nog wel een paar honderd meter. Maar dat is toch niet gewoon als er een bom op honderd meter uh, nee. neerkomt? Nee, nou, het zal zeker hier niet gewoon zijn. Maar daar, je, het is wel zo dat je... Het is heel opmerkelijk hoe je zelf meegaat in wat je acceptabel vindt. In wat er om je heen gebeurt. Of hoe normaal je het ook wel weer gaat vinden. Dat, oh ja, er komt het vliegtuig aan en dat gaat een bom gooien. Oh ja, al deze mannen om me heen hebben wapens... en weten eigenlijk niet hoe ze ermee om moeten gaan. Want dat was natuurlijk ook een aspect van tussen de rebellen zijn, die ook zichzelf raakten. Ik heb iemand zijn been zien kwijtraken... doordat hij te dicht op iets stond wat vuurde en waar een terugslag was. Maar het is altijd opmerkelijk. Ik, vind altijd, ik pas me misschien wel wat makkelijker aan aan de chaos... dan aan de stilte weer in Nederland. Maar al, heb jij vaak bominslagen meegemaakt, zo ja. dicht bij jou? Jawel. Bent dat die, die... ooit? Uh, nee, het went niet. Maar je, wordt wel, je bent alert. Je weet wat je, wat je moet doen eigenlijk ook wel. Niet doen wat de rebellen doen. Die sprongen namelijk vaak als dat vliegtuig kwam in een auto. En dan zijn wel allemaal die pick-up trucks. Dat is ongeveer het domst dat je kunt doen. Zijn er deden wel meer domme dingen. Dus, je kunt beter plat dan in de woestijn gaan liggen. liefst nog een beetje als het nog een heuveltje is. Maar de kans dat die precies dan op jou valt is heel erg gering. En de schade is ook vrij gering als je heel plat ligt. Maar in zo'n auto waar, je ook, waar de scherven dan op die hoogte eerder langskomen... en waar ook de auto dan zelf beschadigt en dat ligt allemaal tegen jou aan... dat is niet zo verstandig. Waar heb je dit geleerd? Is daar een handboek van? Of is dit door schade en schande wijs geworden? Ik denk dat bijna iedereen die dit werkt... ook wel een security training heeft gehad ooit. Maar ik heb hem pas na jaren gehad eigenlijk. Het was in de aanloop naar de Irak-oorlog... omdat er toen ook chemische wapens zouden worden ingezet. Dat was de dreiging. En toen kreeg ik een chemische training in een gaskamer in, in, in Groot-Brittannië... van die ex-militairen die dat dan gaven. Maar ook andere training. Maar heel veel dingen wist ik al lang over, deed ik al intuïtief. Ik denk dat je het ook wel in je moet hebben om een bepaalde alertheid te hebben. En een bepaalde nuchterheid denk ik ook wel. Dat je toch niet te gauw in paniek raakt. Want in paniek doe je misschien wel juist de dingen die heel slecht voor je zijn. Maar, maar wat leer je specifiek op zo'n training? Nou ja, er waren verschillende aspecten. Er was ook gewoon... Uh, EHBO bij ernstige beschietingen. Uh, dat was ook... Over gijzelingen ging dat ook. Hoe je dan moet optreden. Want je kunt natuurlijk uh, gevangen genomen worden. En hoe ga je dan met je... Met je gijzelnemers om. Maar je leerde ook wel meer over wapens. Maar ik ben nooit zo'n wapenfriek geweest. Uh, er, zijn, er zijn verschillende soorten oorlogsverslaggevers. Sommigen die heel erg oh, heel blij worden bijna. Van, van oh ze schieten met dit of ze schieten met dat. Het heeft me nooit zo geïnteresseerd eigenlijk. Het is mij altijd gegaan om het politieke verhaal erachter. Maar ik vind het altijd wel heel interessant om te kijken op de grond. Want daar wordt het vaak uitgevochten. En het is ook heel goed om te zien hoe het dan daar gaat. Maar de kennis van, van, van oh, het is zo'n granaat. Ik weet wel een beetje van wat de rijkwijde is van sommige dingen. En dat is voor je eigen veiligheid heel belangrijk. Maar je kunt niet oorlogsverslaggeving leren in een cursus. Ik denk dat je dat in je moet hebben. Maar je moet het in je hebben. En je zegt vooral, van, ja, je moet ook nuchter zijn en niet in, uh, in paniek raken. Want in paniek ja. doe je de meest vreemde dingen. Maar waar haal jij je nuchterheid vandaan dan? In hectische situaties? Ik probeer mijn angst van tevoren kwijt te raken. Natuurlijk ben ik ook wel eens bang. Of dan zit je in het veilige Nederland en dan ga je weer naar Irak. En dan denk je toch vaak, moet ik dat nou doen? Moet ik nou maar daar weer in begeven. En dan is het zelfs ook voor mij, met al die ervaring... toch ook weer eigenlijk enger dan het daar te plekken is. Maar in, daar moet je iets in zien te vinden... Je, een soort schakel in jezelf om te zeggen... oké, okay, ik moet die angst daarvoor kwijtraken... want het is elke keer als ik daar kom... toch altijd wel weer meegevallen. Dat is met net hoe je het bedenkt natuurlijk ook. En, en dat lukt. En dat... dat... Ook toen ik Libië inging en ik ben er s'nachts in gegaan... Hè, als een van de allereerste journalisten, ook internationaal gezien. Er waren er een paar net voor mij gegaan, overdag. Maar ik kwam aan, aan de grens, toevallig nachts, één uur, half twee. Mijn, uh, ik heb dan twee koffers, een grotere uh, koffer en een kleine rolkoffer. En daar sta ik eigenlijk heel beschaafd... Uh, en, en, en iedereen, ging, iedereen wil het land uit, hè? Iedereen ging het land iedereen, uit. Er zijn heel iedereen veel Egyptenaren uit vruchten. wegwezen, denken ze. En jij ja. dacht, ik ga het land in. Ja, en de Egyptische grenswachten zeiden, dat moet je helemaal niet doen, want aan de andere kant zijn de Libische grenswachten weg. En er zijn allemaal rare, chaotische, gewapende mensen, waar wij niet van weten wie dat zijn, die staan daar. En zeiden, dat moet je echt niet doen, en zeker niet s'nachts. Maar ja, ik stond daar, en ik wilde er zo graag in. En het, ik dacht, van, ja, maar wat zou er dan nou moeten gebeuren? Dat zijn mensen die hebben net het land bevrijd, vinden ze zelf. Misschien zijn ze wat chaotisch. Maar ze zullen toch ook misschien wel blij zijn dat er journalisten komen. Dus ben ik toch gaan lopen. Ja, maar even wachten. Nog, nog, waarom wil jij dat land in? Iedereen wil eruit. Iedereen weet het is nou. gevaarlijk. Wa wat is jouw, jouw drang om daar... Maar die gento... drang. Ik weet niet of, of, of de, de sirenes die net langs reden... van de ambulance, wat was het, politie... Die mensen die daar achter het stuur zitten... Uh, die willen ook niet naar het verkeerde kruispunt rijden... waar uh, geen ongeluk is. Je bent onderweg naar het ongeluk. En bij mijn beroep hoort toch dat je onderweg bent naar het ongeluk. En dus wil je daar ook, ook zo snel mogelijk zijn. Dat heeft ook altijd zijn voordelen om ergens zo snel mogelijk te zijn. Je wil erbij zijn. Je wil daarbij zijn. En het heeft praktische redenen, veiligheidsredenen... om het ook wel zo snel mogelijk te zijn. Maar goed, jij staat met je rolkoffers daar aan ja, de grens. En dan? En dan loop ik al, en Het was een flink het lopen. En dan inderdaad, kwam ik de chaotische uh, rebellen tegen met hun wapens... die een beetje nog soms... Oh ja, een paspoort. Oh, moeten we dat stempelen? Dat hadden ze nog niet helemaal in orde gemaakt. Nog steeds eigenlijk niet helemaal. Iets beter nu. En lieten we dus ook maar gewoon gaan. En ik zeg van, is er een hotel hier? Uh, ja, Shammel, uh, het Shammel, het Kamelenhotel. Uh, dat is hier vlakbij. En dacht, nou, misschien kan ik lopen daarheen... En toen stopte er een auto. Een man die net een paar mensen afzet aan de grens. Ik zei, kunt u mij naar het hotel brengen hier verderop? Ik zeg, ja. Hij zei, ja, ik ken het hier verderop allemaal niet. Ik zeg: ik kom uit Benghazi." En dan ga ik nu naar terug. Het was inmiddels iets van twee uur, half drie. S'nachts? S'nachts. Ik zei, nou, dat is goed. En dan ga ik mee. In, in je eentje? In mijn eentje, ja. En zat er nog één man in. En dan stapte halverwege weer ergens uit. En we zijn gaan rijden. En hij reed heel erg hard... 190 kilometer per uur op hele stukken. Maar dat is een rechte woestijnweg soms. Daar kan dat ook wel. Hij reed alleen op een gegeven moment ook door een checkpoint heen van de opstandeling. Maar daar was hij mee bevriend ook. Dus dat, uh, maar hoe weet je bij wie je instapt? Weet en, je hoe, niet. en hoe weet je dat dat een vriend nee, is? Dat weet je niet. En dat zou in theorie ook uh, verkeerd kunnen zijn. Maar dat hoort bij het beroepsrisico, denk ik. Ik, ik kan niet checken op dat moment of die man die mag ook liegen Op het moment dat hij zegt, ja ik kom bij de oppositie. Maar dat gedeelte van het land was bevrijd... Maar ik kon je en ook gijzelen. Alles kan. Maar je moet vanuit waarschijnlijkheid uitgaan. En ik... Dat soort gokken moet je kunnen nemen. Ik ben... Later, toen ik er even uit was en weer terugkwam... ben ik ingestapt bij twee mensen die Van Gaddafi hielden. Die lieten mij dat ook heel erg duidelijk merken onderweg. Waar ik mij een beetje aan het testen daarmee. Maar die hebben niks raars gedaan. Ook niet omdat ik kon aantonen... dat ik ook ontzettend Van Gaddafi zogenaamd hield. Nee, ik heb Kaddafi-spulletjes ooit gekocht vorig jaar in Tripoli. En ze hebben mij op mijn schouder geslagen, hebben eten voor mij ingekocht... toen ze zagen dat ik in mijn jaszak nog een gaddafi horloge had. Dat helpt. Dat zijn hele kleine dingetjes. Eigenlijk heel simpel. Maar goed, simpel. terug naar de eerste keer. Dus je rijdt 190 door, over een moestijn weg, richting Benghazi. En dan? En dan, is het een, uh, uh, dan wordt het licht en dan rij je de stad binnen. Want die man reed inderdaad in een soort nieuwe recordtijd daar naartoe. En, en toen ben ik naar een hotel gaan zoeken. Even gaan. Dat lukte. En ik ben toen. Ik, kon niet... ik merkte dat ik niet kon bellen. En niet uitbellen. Dat was ook een heel gedoe. Maar dat heb ik geregeld. Via sms'jes sturen ik kon dan nog wel. En toen meldde iemand mij op. En dat was ook heel belangrijk om te melden dat ik er was. Dat je er niet alleen maar bent. In Aan je in redactie. In, Nederland. Ja, in, de redactie ja. in je redactie. Ja. Je wil je verhaal doen over je rit alleen al. Ja. En hoe het nu is daar. En, en dat je er bent. Dat je, ja, en dat je er überhaupt bent. <coughs> en telefoonverbindingen, En eigenlijk nog steeds zijn verschrikkelijk. Maar je hebt dan satelliettelefoons bij je, meerdere, om dat goed te kunnen doen. Maar zelfs daar, van een, van de, een van die satelliettelefoons, die werkte ook niet. Dat hadden ze ook weer weten te blokkeren. Want het oosten van Libië werd zoveel mogelijk gepest... nog door het gedeelte van nog, Gaddafi. Telefoon, uh, vaste lijnen, uh, ja, jammen. En toen ben ik naar het gerechtsgebouw gereden, waar de revolutie begonnen was. Waar we steeds die beelden, die werden het land uitgesmokkeld... van hoe mensen daar stonden en neergeschoten werden... En ik kwam daar aan voor de deur in een auto. Maar ik was ook net in Egypte geweest met de revolutie. Waarbij mensen heel veel, uh, ja, heel lullig tegen je deden ook wel. Dus de, de Mubarak-aanhangers waren heel erg agressief tegen journalisten. En die konden je dan benaderen. Wat hey, ben je, welk land? En uh, nou, dan kon je een klap krijgen of erger. En dus mijn auto werd ingesloten door allemaal mannen die... Een beetje zo onderzoekend naar binnen kijken, oh nee, dan gaan we weer. Of zo. Ik denk, weet ik veel, wie we hier nu op dit moment staan. En, ben je, en ik deed het toen het raam omlaag. En ik wou ook wel uitstappen eventueel. want soms helpt het wel om echt goed contact met mensen te leggen. Je moet je niet, niet te veel afschermen dan in de auto. Want ze houden die auto toch daar tegen dan. Je kunt niet meer ontsnappen. En ben jij een journalist? Ja, ik ben een journalist. Ja. En die hele menigte... Die mannen begonnen te juichen, te klappen, te roepen naar anderen. We hebben een journalist, we hebben een journalist. <laughs> en Allah Akbar. En, een, en, en er stonden nog honderden mensen voor het gebouw. En allemaal uh, toe te juichen. En ik werd als een held naar binnen gehaald. Ik was natuurlijk geen held, ik ben gewoon mijn werk aan het doen. Maar zij vonden dat voor zichzelf een soort erkenning van... de revolutie lukt... Er komen nu ook journalisten binnen. Wij hebben die grens in handen. Het verhaal wordt ja. eindelijk verteld. Ja, ja, en wij kunnen inderdaad de verschrikkingen laten zien. Want ze lieten toen heel veel filmpjes zien die nog het land niet waren uitgesmokkeld ook. En ze wilden, ja, uh, dit was voor hen de eerste stap. En ook toen ik met een van die mensen op stap ging die dag. Over bij elk checkpoint stoppen. Hé, ja. de journalisten. Dit ja. Een soort popidool. Ja, een dag lang, ja. Of en nog wel een paar dagen lang. En, en later werden ze ook wel weer, want ze deden toen alles gratis. En... Alles was voor de revolutie en later werd, er kwam er wel wat zakelijke element in. Dat ze toch... Dat kwamen er veel meer journalisten. En maar jij was dus hand. de eerste. Ik was niet de eerste, want Ben Widmer van CNN was denk ik de eerste die in de stad arriveerde. Dan nou was jij toch het goede tweede? Ja. ja. Ik denk, op, ja zo maar hoe voelde geval, je dat als je nou, gewoon rond wordt gereden door Benghazi? Bedoel, je weet dat is een stad uh, waar de re rebellen dan, dan heersen. Je wordt rondgereden en overal word je getoond als zijnde al oh, eindelijk. Ze zijn er. Dat je denkt bij jezelf, ja, ik ben hier een soort paus die, die ja, je Ja, te veel eer. Ja? Ja, het, het moet er eigenlijk niet om mij gaan. Het moet, ik moet het verhaal van hen vertellen. Ik was lang al blij dat zij mij in ieder geval, op een normale manier te voort wilde staan. Het is heel apart, maar het schetst vooral ook de sfeer... hoe dat land klem heeft gezeten, 42 jaar. Waar mensen geen vrije journalistiek kenden. En eigenlijk nog, ja, hoe ver is het land nu? Het is natuurlijk in tweeën gedeeld eigenlijk op dit moment. En hoe lang blijft Gaddafi nog? Maar ik vond het heel indrukwekkend om mee te maken hoe, hoe, hoe, hoe eager ze waren om aan de slag te gaan. Om ook, hè, ze zijn veel te, te, te, te enthousiast geweest ook met dat front uh, verplaatsen. Ze wilden van de, de, de klootzak Gaddafi zoals ze dat maar in hun uh, bewoordingen zeiden... De, daar moesten ze van af en daar accepteerden ze uiteindelijk ook gewoon best hulp bij. Zeiden. Ze zeiden ze van, hé, maar we moeten het wel zelf doen. Ze hadden natuurlijk naar de buurlanden gekeken... Egypte of Tunesië. En die hadden de revolutie zelf doen En Dat wilden ze zelf ook. Het staan nog steeds trouwens als je Benghazi kijkt. No foreign intervention. Libyans can do it alone. Dat... dat... Billboard staat nog steeds in de stad... terwijl de Franse vliegtuigen aflucht. overkomen. Zeg maar. dus, ja. Nou goed, je, je bent daar als een soort van popster rondgereden... maar je hebt natuurlijk ook een hit, hè? Je, bedoel, je, ben, je hebt echt een hit in Nederland. Dat heb jij misschien helemaal gemist. Maar we gaan even uh, luisteren naar, uh, naar het nummer van jou... dat volgens mij honderdduizend uh, keer op radio en tv is voorbijgekomen. Vertel Jan, Jaap, je bent weer Jongens. in de uitzending. Ja, kom maar, je bent er weer. Het is trouw neer, lijkt het wel. Ik weet het niet zeker.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 Nee, eigenlijk niet. Op dat moment ben ik echt gewoon verslag aan het doen. En ik weet dat je ook in dit soort... Ik heb nog nooit een straaljager live verslagen in ieder geval. Maar wel in spannende momenten gestaan. En ik weet dat het verslag enorm helpt als je gewoon details blijft beschrijven. Gewoon blijft beschrijven wat je ziet. En dat heb ik gedaan, denk ik ook. En ook mijn onzekerheid over wie er nou werd neergeschoten en door wie... Want het was, het was een Libische straaljager, maar wie zat erin? Was het nou uh, iemand van Gaddafi of was het een opstandeling? Het was een opstandeling. Het blijft nog steeds onduidelijk door wie die is neergeschoten. Tenminste, de familie van deze piloot, die ik ook opgezocht heb... die zegt natuurlijk dat het door Gaddafi gebeurd is. Maar, maar als, je dit, als je dit ziet en je weet dat je in, in Nederland uh, live op, uh, op antenne bent, op de radio... Uh, gebeurt er dan iets speciaals met je? Nee, ik besefte het wel pas later. Ik zei ineens tegen collega's die ook waren gebleven... want heel veel journalisten waren de stad uitgetrokken. Dit was tijdens de slag om Benghazi. En ik zei van... ik was gewoon live net, weet je wel? Dat was meer zo van... ik heb die jaren live zien neerstorten. Maar ja, ik heb zoveel aan de telefoon gezeten... en weet ik veel hoeveel uitzendingen... dat ik het ook niet meer heel goed besef soms... dat ik in een uitzending zit. Zeg ik, nog, ik heb bij de VRT in een uitzending gezeten... Dat ik dacht dat ik een voorsprek voerde met een redacteur. Het was ineens voorbij en toen begreep ik pas... oh, het was live al. Ik heb zoveel radiostations aan de lijn gehad, tv-stations. Echt niet normaal, de hele dag door. <coughs> maar later besefte ik wel dat dit wel een historisch beeld was. Maar wat ik ook wel weer wilde voorkomen is dat... Uh, oorlog lijkt heel vaak ook op een spelletje. Dan zien we eens, oh, het is bijna een computerspelletje. Er wordt een straaljager neergehaald. En, oh... En daar zit wel een mens in. Het is geen, geen, geen drone. Hè? Die heb je soms ook in de oorlogen die raketten kunnen schieten, gewoon onbemande vliegtuigjes. Daar, daar zit een verhaal omheen. En daarom wilde ik ook naar die familie. Ik wilde kijken wat het verhaal eromheen was ook. Juist ook omdat ik denk dat heel veel mensen dat bekeken hebben met een soort soort oorlogsenthousiasme. Oh, moet je kijken of straaljagen neergesteld. Nee, die Straaljagen vliegt een benen vanwege hele treurige omstandigheden. Nee. Het is nogal niet wat hoe, hoe het land erbij gelegen heeft al die jaren. Qua mensenrechten, qua... van alles en nog wat. En dus heb ik die familie opgezocht. En wilde ik een portret maken van hoe, dat, ja, hoe zij dat beleefd hadden. Bleek, die piloot had al eerder een schip gebombardeerd. Dat was een soort held eigenlijk al. En wilde die dag per se vliegen, terwijl hij wist dat het heel gevaarlijk was. Maar hij wilde zijn stad verdedigen, zijn familie... Zijn, zijn... En het, het ging echt om iets, want mensen zullen nooit meer weten. Dit is toch een soort, soort preemptive strike geweest. Of, ja, net niet preemptive. Zoals we het kenden uit Irak, die term. Dat je al ingrijpt voordat er iets gebeurt. Preventief oppakken. Maar ik weet zeker dat er een hele groot bloedbad was, was geweest in Benghazi. als die troepen verder waren binnengekomen van Gaddafi. Ze waren al een stuk in de stad. <coughs> Ik hoest nog wat stof uit mijn longen, zeg ik al een paar dagen. Dat kan ik me voorstellen, ja. Um, het ging echt ergens om, die dag. En nadat die straaljager was neergestort... gingen die troepen nog steeds verder de stad in. En ik hoorde steeds zwaardere granaten dichterbij neerkomen. En de hoteleigenaar kwam naar mij toe en zei... je moet weg, je moet weg. Ik weet dat je de eerste was. Ik weet dat je wil blijven. Maar je moet het niet doen. Ze gaan je oppakken, op zijn minst. En toen heb ik gezegd van... En niet om stoer te doen of zo, maar ik zei van... We, ze zijn nog niet bij dit hotel. Het Westen gaat iets doen vandaag. Ze willen alleen eerst vergaderen. Het lijkt de omroepen wel. <laughs> dat, zo kan het ons <laughs> ook um, En misschien redden wij het in dit hotel wel, Dat ze niet hier kunnen komen. En ik zeg, het is ook beter voor jullie als wij blijven. Ik vond het ook een bepaald manier van... Ik vind trouwens dat iedereen zijn keuze mag maken. Ik wil het ik zeggen, maak... maar iedereen gaat weg. Of velen gaan ja, weg. Ja, velen gaan jij... ook heel veel beleven. Ja. En wat dan wel verschil maakt... Want ik vind dat iedereen daar... Je kunt daar geen verkeerde keuze eigenlijk in maken. Als het gaat om... Ja, als je weg gaat, ben je dan laf? Nee, natuurlijk niet. Er zijn ook heel veel mensen met een team. is het veel moeilijker voor. Als je de verantwoordelijkheid hebt voor een aantal mensen in je team. Of als je... Ja, dat, ik pas was alleen. Ja. Maar je, je zit daar in een hotel. Maar wacht even, zit hier trouwens ook in een hotel. Laat ik de roomservice bellen, want ik hoor dat je inderdaad stoflongen hebt. Dus misschien moet je beter even wat drinken. Uh, wat is het verschil tussen dit hotel, het college hotel hier, en het hotel waar je in Benghazi in zat? Het eten. Het eten, ja. ja. Oh, wacht, wat wil je trouwens drinken? Doe maar een verse jus. Verse jus. Ja, en dat... beschaften. Eeuw, ja, dat, terwijl Ja, dat terwijl jullie uh, oorlogsjournalisten die drinken toch altijd heel veel sterke drank? Ja, ik niet in ieder geval. Maar... Nee? Nee, en, en velen niet. Is dat dan een mythe? Jawel. Ik weet het hard door een bos, die toch ook altijd in alle oorlogen opduikt, ook gewoon uh, op versenjure leeft. Goedenavond, hoor. met u? Een bijzonder goede avond met Patrick op kamer uh, 108. Wij willen graag één uh, verse zinesappelsap en een uh, biertje, alsjeblieft. Ik zal ze zo dus nou naar boven brengen. Dankjewel. Uh, is dus dat er in, uh, in dat hotel in Benghazi... dat daar de, de, de sterke drankbar wordt geplunderd? Dat is helemaal niet waar, dus? Nee, ik weet wel dat sommigen dan zelf wat dingen bij zich hebben. Want ja, soms ook nog wel lastig in bepaalde uh, islamitische landen. Er wordt nergens zoveel gedronken trouwens in de islamitische landen... als maar stiekem kan. <lacht> <laughs> ja, zo nee, ja. weet het gewoon. Uh, nee, dat is wel een mythe. En het kan ook heel gevaarlijk zijn... Ik heb meegemaakt tijdens de Libanon-oorlog... dat de collega's... toen zat ik in Zuid-Libanon... de Israëlische mm -hmm. aanvallen op Libanon en andersom. Dat de collega's dat heel laat in de nacht hadden zitten drinken. En toen werd er s'nachts om vier uur de stad aangevallen... als door Israëlische special forces. Die gingen in een bepaald flatgebouw in. Er waren allerlei acties. En die werden ondersteund met extra vuur eromheen. Dan probeerden ze mensen weg te houden van de locatie waar de special forces zitten. En wij, ik stond meteen op, want, dat moest wel, want het, het was relatief dicht bij het hotel. Veel herrie. En toen ging ik erheen. En toen, oh, toen kwamen ook de dronken lappen van ons hotel erheen. En die hebben wij toen eigenlijk in bescherming tegen zichzelf moeten nemen. Zo. Ja. Maar goed, vertel even dat, dat hotel in Benghazi. Eh, hoe, hoe, hoe functioneerde dat? Wat voor mensen zaten daar nog? Was het daar gevaarlijk? Kwamen daar kogels binnen fluiten? Nee, hotel... Tijdens nee, is, is die, die opmars van die Gaddafi-troepen die zijn op een gegeven moment teruggeslagen. En de, de granaten vielen bij een groter hotel... waar ook Nederlandse collega's zaten... die, die echt veel meer gevaar gelopen hebben voor die granaten dan ik. Um, mijn hotel lag net iets daar buiten. Alleen wij zijn wel de stad weer ingegaan. Uh, op een gegeven moment dan ben je gekalmeerd ook wel. Uh, je, je gaat met elkaar ook overleggen. De mensen die zijn gebleven. En dat zijn mensen van New York Times, The Guardian... Uh, nou, de Nederlandse Wereldomroep-NOS... De Spiegel. En Jong van de Spiegel heb ik veel mee opgetrokken. Maar ook CNN en... Uh, en nee, en, uh, die waren volgens mij woord? eruit geleden. Die waren gewoon weg. Ja. Ja, dus het was vooral die schrijven, en pers ja. en radio. Goedenavond. Maar we zitten midden in een verhaal over een, uh, ja, een concurrerend hotel... Uh, maar S dan in Bengazi. Dus ik heb niet het idee dat je daar veel last van zou hebben. Nee. Hebben ze daar bijvoorbeeld nog roomservice? Ja. Echt waar? Ja. En krijg je daar ook schone lakens nog? Ja. Dat functioneert gewoon door. Midden in de oorlog. Ja, dat wordt dan vooral gerund door Egyptenaren... die daar gastarbeiders zijn. Proost. Proost. En Filipijnen, die in de keuken werken. Echt? En heel veel Filipijnen zijn ge gevlucht. Maar sommigen zijn daar gewoon in die keuken... ook eigenlijk blijven wonen. Uh, die gaan er ook niet meer heen, naar een fletje. Ook omdat ze vaak uh, lastig gevallen werden. Het, was ook, wel, het is, was ook al voor de revolutie... een vrij criminele stad, begreep ik, van de inwoners. Maar is het dan gezellig in dat hotel? Jawel, je, ja. Je hebt het wel, Maar ik ben zelf zo hard aan het werk dat ik weinig tijd heb voor... Er was ook een soort koffieshop bij het hotel. En daar zaten van collega's wat soms wat langer. Maar ik heb gewoon geen tijd. Ik heb absoluut geen tijd om gezellig te doen. Want je moet iedereen te Bedienen, woord Bedienen, werken. En heel af en toe wel, soms in de auto. Dat is wel weer zo dat het front soms 400 kilometer van Benghazi was. Op het verste punt, Rastanoven nog een beetje. Um, dat was vier uur rijden. En dan zit je in de auto wel met elkaar en dan kun je het heel gezellig hebben. Maar goed, je zegt je moet continu werken. Hoe zie, hoe, hoe, kan je kort vertellen hoe jouw dag er een beetje uitziet en wie je dan allemaal aan de telefoon krijgt en wat je allemaal moet doen? De Radio 1 redactie kan vanaf 6 uur Nederlandse tijd mij gaan bellen, mm -hmm. bijvoorbeeld. En de Idem iedere. En dat doen ze dan ook. Of ik bel ze zelf, ook al meestal ben ik al wakker. En dan wordt er even besproken: van wat kun jij vertellen op de, in de uitzending? Of heb je ook nog een reportage gemaakt? Um, is dat het je al doorgestuurd? En dan, dan, dan, dan ga ik in die uitzendingen. Maar dan is het niet alleen van de wereldomroep. Ook nog in verschillende talen kan ik het dan ook nog doen. Hè? Want de wereldomroep is niet alleen maar Nederlandstalig. Het is vooral heel veel anderstalig. Welke talen kan je dan allemaal? Nou, ik, ik kan voor de Engelstalige uitzendingen werken. En ik regel ook heel veel voor de Arabische uitzending. Ook soms mensen die daar ter plekke in de uitzending kunnen. En ook een Arabisch collega is meegeweest. Dus het dat doe geld. je ook nog? Want je regelt ook nog voor andere, uh, ja. in andere talen? Dus je bent ook nog eigenlijk een fixer. Nou ja, er is iemand van de Arabische afdeling uh, weeklang mee geweest. Maar ik blijf bepaalde zaken daarvoor in de gaten houden, ja. Als ja. ik heel interessante mensen tegenkom... dan kan ik ook uh, zorgen dat ze met, weer verbinding krijgen met. Ja. En dat is niet zo heel veel moeite. Maar je moet er wel weer alert voor blijven. En je moet voor alles alert blijven. En dan komt beltradio 2, de VRT. En zeker rond bepaalde momenten... zeker toen ik er net als eerste was... heb ik een paar dagen lang echt een beetje de hele wereld bediend... Dat uh, was de Nederlandstalige wereld. en Dan gaat het ook België mee. En je gaat ook vooral op pad. Want ik wil voorkomen dat je alleen maar aan de telefoon hangt. Dus op een gegeven moment is het ook klaar. Uh, en dan ga ik op pad. Maar dan kan ik nog steeds gebeld worden op mijn lokale mobiel... En ik wil dan dingen meemaken. Dus ik wil naar het front, maar ik wil ook politieke verhalen maken. Met de uh, spreken. Wie zijn het nou eigenlijk precies? Er zijn er mensen nog steeds mee bezig eigenlijk. Wat is het nou voor club? Maar, maar, maar zo rond bijvoorbeeld... Uh, je begint dan om zes uh, om uur s ochtends, Dat gaat dan volgens mij door tot, tot een uur of twaalf s'nachts. Ja. Maar rond zes uur hier in Nederland, dan moet het gewoon spitsuur zijn. Want dan heb je dus het NOS Journaal op de tv, het NOS Journaal op de radio... dan heb je de Wereldomroep die wil wat van je, de VRT wil wat van je. Waarschijnlijk is uh, BNN Today aan het bellen voor je ja. om om half tien in de uitzending te hebben. Uh, hoe, hoe gaat dat dan? Als er, als er zoveel... Uh, ja, om zes uur moet er gewoon wat gebeuren en willen ze jou allemaal aan de telefoon. Ja, dan wordt het afgesproken om de beurt... Dan, dan is het gewoon, uh, het kan het 8 uur tv zijn, 4 uh, over 8 radio, 7 over 8, uh, ja, verschillende radio. Ja. Gewoon dan ga je proberen zo op een rijtje te zetten. En dan hoor je jezelf praten. Want dan doe je 4, 5 keer hetzelfde verhaal. Ja, ik ja, probeer wel altijd nog verschil te maken in hoe ik het bij Radio 2 vertel of bij uh, Radio 1. Maar Radio 2 ja. is wat meer ruimte voor wat andere... Aspecten vind ik altijd kan iets of, of iets luchtiger of iets, maar ja, iets anders. Op Radio 1 is er gelukkig in deze uitzending ook uh, tijd, uh, hebben ruimte voor een plaat. En jij mocht een uh, plaat uitzoeken. En wat heb je uitgezocht? Shut Out the Light van Bruce Springsteen. En dat nummer gaat over een uh, Vietnamsoldaat... die terugkomt naar huis en daar moeite mee heeft. En... Nou, laten we daar eerst naar nou, gaan luisteren... en dan, uh, dan mag je het verhaal verder vertellen. The we rushed up at him As he felt the wheels touch down He stood out on the blacktop And took a taxi into town He got out down on Main Street And went into a local bar He bought a drink and found a seat In a corner in the dark Well, she called up her mama To make sure the kids were out of the house She checked herself out down in the dining room mirror And undid an extra button on her blouse He felt her line next to him When the clock said 4 a.m He was staring at the ceiling He couldn't move his hands Oh, Mama, Mama, Mama, come quick I got the shakes and I'm gonna be sick Throw your arms around me in the cold, dark night Hey now, Mama, don't shut out the light Don't you shut out the light, don't you shut out the light Don't you shut out the light, don't you shut out the light, out the light. Well, on this porch he stretched a banner They said, "John, welcome home. Bobby pulled his Ford out of the garage, and they polished up the chrome. His mama said, Johnny, oh Johnny, I'm so glad to have you back with me. His pa said he was sure he'd give me his job back then. Got the shakes and I'm gonna be sick Throw your arms around me in the cold, dark night Hey now, mama, don't shut out the light Won't you shut out the light don't you shut out the light Won't you shut out the light don't you, you shut out the light Well, deep in the dark forest The forest filled Beyond the strip of Maryland pines There's a river without a name In the cold black water Now Johnson, man, here stands He stares across to the lights of the city And dreams of where he's been Oh, mama, mama, mama, come quick I got it.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 Een hele mooie plaat van Bruce Springsteen. Shut out the light. Um, gaat die over jou? Misschien een klein beetje. <laughs> uh, maar ik ben geen militair. Nee, maar je komt wel uit de oorlog. Je komt wel uit de oorlog. Het schetst wel een beeld van... Uh, dat, dat je in twee werelden leeft. Dat je, je dingen meemaakt waarmee je soms niet hier overweg kunt. En dat, dat, dat, natuurlijk, dat proef ik daar ook wel dingen in. Het een B-kant van Born in the USA. Wat ten onrechte als een pro-Amerikaans nummer werd gezien door sommige mensen. Maar het is een anti-Amerikaans nummer. Luisteraars. Goed, dat nemen we nog even mee. Maar uh, jij bent echt uh, zes dagen geleden teruggekomen. Want ja. je moest even weg uit de oorlog. Ja. Waarom? Ik wilde ook wel weer eens een keer uh, mijn zoon zien. Maar je zei ook, je had rust nodig. En ik heb rust nodig, ja. Ja, op een gegeven moment, ik heb zo hard gewerkt in, in, in de afgelopen twee maanden. Zo ver over mijn journalistieke tachograaf heen, zeg maar. Als ik uh, gestopt zou worden. Maar, door de journalistieke maar heb je ook veel gezien en meegemaakt dat je op een gegeven moment denkt bij jezelf: het is tijd om gewoon uh, de N harde schijf even te wissen? Nee, dat is het nog niet eens. De dingen die ik gezien heb zijn soms heel verschrikkelijk. Maar het, zijn, het is wel een herhaling soms van dingen die ik al eerder heb gezien. Ik weet hoe ik daarmee om moet gaan. Alleen op een gegeven moment ben je gewoon overwerkt. Je, je werkt gewoon te veel, te hard. En, en uh, ik was op een gegeven moment zo moe dat ik niet meer kon slapen. En dan moet je gewoon weg. Klaar. Dan, dan is het ook heel normaal hoor. Er Heel veel teams, The Guardian had al veel eerder uh, zijn team afgewisseld. Uh, New York Times team werd ontvoerd. Dus dat was ook weer een ander geval. Uh, maar ja, dan als je zo hard gewerkt, moet je gewoon, ook om jezelf scherp te houden, eruit. En ik heb ook nog een privéleven. Een, een vriendin die uh, thuis had met mijn uh, zoon ook, hè, onze zoon. Die 5 december geboren was. En ja, er is ook nog wel een reden om ook, ook thuis te zijn. Maar we komen zo nog het even mijn, Het is uiteindelijk ook niet mijn oorlog. Hè. Ik doe er verslag van. En ja. dat moet ik op een goede manier doen. En er is ook vervanging dan. Vanuit de NOS kwam... Uh, Lex Rundekamp. Maar ik snap, de... ik sn en we komen ook zeker nog over je zoon te spreken. Maar uh, je, je bent eruit, maar mis je het? Mijn voorbije oorlog, ik mis hem zo. Is een uh, titel uh, van een boek van een journalist die in mijn hotel zat, trouwens. Anthony Lloyd. Uh, dat aspect ken ik heel goed. Ik, ja, nee, op het moment mis ik het niet. Ik weet dat ik ook alweer terug ga. En ik wil, omdat het verhaal is nog aan de gang, ik wil wel het verhaal afmaken. Ja. Maar je bent er nou niet. Nee. nee Terwijl ben... jij die gast was die met twee rolkoffertjes de Egyptische grens over rende bijna... Om, omdat je graag op het kruispunt ja. wil zijn waar het gebeurt. En ja. nu ben je er niet. Je ziet het wel op tv en je, je hoort ervan. Maar ik ben ook niet continu in Irak gebleven. We hebben op een gegeven moment gezien dat je in Irak ook niet continu hoeft te blijven. Maar hoe moeilijk is het voor je om er niet te zijn? Als er iets heel groots gebeurt is het moeilijk. Maar op dit moment is het frontlinie tennis of Jojo of trekharmonica, hoe we het nu tegenwoordig moeten noemen. Ik heb Rassanouf nu geloof ik drie keer zien uh, vallen. Uh, eerst voor uh, de rebellen, toen voor Gaddafi en toen weer terug en, en weer. Dat is bijna bespottelijk aan het worden, hoe het daar gaat. Uh, dat, dat kun je, als je Reuters bent, een persbureau, moet je daar staan elke dag. Dan moeten er namelijk altijd verhalen van die dag op uh, de Wires, hè, op het tekstbureau, uh, waar wij alle omroepen gebruik van maken. En als je handzaap meespin, <tankt> Dan hoeft dat niet. Nee. Dan, je bent er om het journalistieke verhaal te vertellen. En dat kun je ook nog... Uh, je kunt er even tussenuit. En uh, la, la, als we, jij hebt een specifieke manier. Nou, Sterker nog, wat is jouw specifieke manier van dit soort verhalen vertellen. Wat is jouw kracht? Want iedereen roemt jou echt in Nederland. Ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar... Nou, je moet niet met Catharine Keil praten. Nou ja, gelukkig <laughs> Ga ik daar niet elke dag mee. Uh, nou, die ging, maar, die ging wat... geloof ik excuses ook aanbieden. Maar, maar ik heb er nog te jou... zien van hem. Maar... Wat is jouw jou, um, jou kracht als journalist in dat soort rampgebieden? Mijn kracht is dat ik... vaak snel te plekken ben... en rustig blijf... En rustig blijven doe ik niet alleen van, oh, er valt een bom en je blijft rustig. Nee, maar ook rustig blijf in de propaganda die je van beide kanten hoort. Ik blijf heel kritisch naar wat ik te horen krijg. Je moet een buitengewoon zware azijnpisser eigenlijk zijn om dit vak goed te kunnen doen. Want je krijgt van allerlei kanten onzin naar je hoofd gegooid. Hele uitgebreide verhalen. Toen ik aankwam in het rechtsgebouw, zeiden ze, ja, je de bovenste verdieping, mag je niet komen. Want er zitten allemaal huurlingen gevangen. Human Rights Watch kwam een paar dagen na mij binnen... en ontdekte dat het helemaal geen huurlingen waren. Dat waren gewoon buitenlandse arbeiders in de olieindustrie. Maar die waren zwart en die werden toen opgepakt. Ik noem maar even gewoon zwart. Dat ik ben ja. van Mark in dat soort termen gewoon... Um, politically incorrect. Maar dat is wel wat er gebeurt. Ook de rebellen die dan soms door heel veel media's... al Jazeera, die natuurlijk heel erg partijdig is eigenlijk... Uh, afgeschilderd worden als allemaal uh, Engelsjes die, die voor de vrijheid vechten. Dat zijn het natuurlijk niet allemaal. Dus alles wat je hoort moet je drie keer omhouden. Ja, moet je drie keer bekijken. En alles wat je niet zeker weet moet je niet melden. Uh, Surt was ineens ook al aangevallen. Hè? Dat was de ja. plaats waar Gaddafi... Dat is hier in Nederland, of ja, dat kwam bijna alle media, werd meteen als feit gemeld. Dacht ik dacht van, nou, dat is nog een eind rijden, ik ken het terrein daar een beetje. Ik denk, dat, kan, dat zijn de drie naar binnen gereden, per ongeluk bijna. Maar dan moet je niet, dat, is natuurlijk dat zeggen uh, rebellenwoordvoerders graag... om de druk op de zaak te zetten. Ja, hoeveel mensen lopen er op dit moment over? Dat weet ik niet. Zijn mensen, dat is wel trouwens denk ik, de manier waarop deze oorlog zou kunnen eindigen. Eerder dan militair dat het dat, dat, dat Gaddafi-regime implodeert. Maar je kunt het helpen imploderen hè, als rebel. van te zeggen van, ja joh, wij horen nu dat er weer 30.000 zijn overgelopen. Hè. Ik bedoel, oh, dan denken mensen daar die dat horen van... oh, jezus, ik ben er nog niet overgelopen, moet ik misschien ook maar doen. Want ik ben ik nog de enige. Dat is een psychologische oorlogsvoering ja. die ook aan de gang is. Maar dan mag je wel op die manier over berichten. Ja. En ik vind wel eens dat dat, dat te makkelijk mensen het geroep van alle kanten te makkelijk als feiten weergeven. Dus dat is jouw kracht: drie keer omdraaien en het geroep goed analyseren. En volgens mij is ook jouw kracht dat je gewoon veel aan kan. Ja, dat is ook wel zo. En waar, waar haal je dat vandaan? Met tenen. Ja, ik weet het niet. Ik, ik, ja, ik heb het altijd gewild. Dit. Het is niet zo dat ik. Daar, jij het met dat nummer. Ik kies er ook echt heel erg voor om erheen te gaan. Dus ik, dus het, het trauma van, van, de, van dingen die je meemaakt is, is, is er eigenlijk niet. Het is niet voor mij traumatisch. Het is voor mij eerder traumatisch om er niet te zijn. Of om op de verkeerde plek te zijn. Op de verkeerde kruispunt te staan waar geen ongeluk is. En ik heb een bepaalde nuchterheid. Zit ook wel in de familie. Een bepaalde kracht. Zit, en humor ook wel. Dat is voor mij ook wel belangrijk. Uh, dat zit heel erg in de familie Melissen. Uh, mijn oma is 99 geworden... Uh, Eindelijk, we hadden allemaal ingezet op 110, dus het viel ook wel een beetje tegen. <laughs> dat. Maar ze, ja, ja, dat vind ik al een mooie vorm van humor natuurlijk. Ja. Maar ja, dat, ja. En, en ik doe het met heel veel enthousiasme. Ik heb het altijd willen doen. Ik krijg de mogelijkheden om het te doen. Maar goed, dus, je, ziet, je ziet erge dingen. Je, ben, je was ja. als eerste in Haiti na die enorme aardbeving. Ja. Je bent in Irak geweest. Je bent unembedded in Afghanistan geweest. Je hebt lang op dat Tagirplein gestaan in, in Cairo. Nu heb je waarschijnlijk weer dingen gezien in Libië. Op een gegeven moment, hoe, hoe relativeer je dat allemaal? Hoe kan je Relative, dan hier ja. nog uh, rondlopen en bijvoorbeeld de krant pakken... en weten dat hier een enorme oorlog woedt om Ajax bijvoorbeeld? Ja. Ja, dat weet ik, want er zat een meneer naast mij bij Paul Witteman die erover sprak. Michael ja. van Praag. <laughs> en wat denk je dan? Ja, ik kende die naam, maar ik, ik ben niet zo thuis in voetbal, dus... Maar, nee, nou, ik vind dat de oorlog niet het referentiepunt moet zijn. En dat is ook een van de goede redenen om er even weer uit te gaan. Uh, los van het feit dat ik ook gewoon recht heb om op adem te komen. De, de... Als de oorlog je referentiekader wordt, kun je het ook niet meer goed vertellen... aan het publiek dat dat de referentiekader niet heeft... Het publiek in Nederland heeft Ajax als referentiekader. Dus daarin moeten mijn verhalen passen. Ik moet ze duidelijk kunnen maken aan een publiek dat niet snapt, uh, niet gewend is... dat er vliegtuigbommen vallen. En daarom is het ook heel goed om te kijken hoe hier de oorlog beleven wordt. Dat vind ik heel interessant. Omdat, dat maakt mijn verhaal als ik weer terug ga weer beter. En wat voor mij als het gaat om mijn persoonlijke beleving van het leed dat ik zie... Daar weet ik van dat het niet mijn leed is. Ik heb heel veel privéleed uh, gehad in mijn leven. Ik heb heel, heel jong vrienden verloren. Veel te jong, uh, op vervelende manieren. Um, en ik draag mijn Haiti-boek bijvoorbeeld ook nog op aan... Uh, Daar noem ik uh, journalisten slachtoffers in, aan wie ik het eigenlijk opdraag. Maar ook gewoon dat, dat het leed, uh, wat natuurlijk echt privé is... Dat, dat, het meeste, dat, dat het je het meeste raakt. Dat dat, dat, dat de grootste ramp voor je is. Maar omdat ik dat privéleed ook ken, weet ik ook dat het leed wat ik in Libië zie niet mijn leed is. Zo hard is het gewoon. En de eerste dag, ik kan wel een mooi voorbeeld geven ook. Um, ik, ik wil niet zeggen dat ik een chirurg ben, maar je bent gewoon journalistiek werk aan het doen. Maar toen ik, toen ik de eerste dag dat ik in Benghazi was, toen werd er nog op sommige plekken in de stad toch nog ja, een beetje op een diffuse manier gevochten. Er waren nog uh, Gaddafi-mensen die, die mensen neerschoten. Eigenlijk gebeurt dat nog steeds. Toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Uh, het ziekenhuis waar ik later zelf onder vuur kwam te liggen. Uh, bij de slag om Benghazi trouwens. Maar in dat ziekenhuis werd, uh, werd net een man binnengebracht. Die was neergeschoten. En ik dacht dat hij nog leefde, maar hij was al eigenlijk in zijn stervensfase. En hij ging dood. En net voordat ze het lijkzak pakte, kwam de arts er nog even bij staan... en zei tegen mij, van, kijk, dat is nou een interessant geval, zei hij. En hij wees zo van, kijk, hij heeft een kogel... is hier bij die rib naar binnen gegaan, is aan deze kant eruit. Nou, dan gaat hij dus, en dan hij de Latijnse namen van... door dat orgaan, door dat orgaan, door dat orgaan. Nou, dat is bijna altijd dodelijk, of in ieder geval binnen drie minuten. En die stond het te vertellen met een soort bijna of hoe zit het? Hè? Natuurlijk vindt niemand dat leuk dat die man dood is, maar... er moeten artsen zijn die weten, hè? Die, die enthousiast zijn geweest om dat vak te gaan doen... En die leggen dingen uit zo van, ja, dit hoort bij mijn beroep. En jij hebt en, dat ook. En ik heb ook het enthousiasme, het verlangen om erheen te gaan... en het verhaal te vertellen. En ik denk dat het belangrijk is dat er journalisten zijn... om het verhaal te vertellen. Want uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat allerlei propaganda gecheckt wordt... Want als er niemand zit, gaat die propaganda helemaal een makkelijk leven leiden. Nou, dan zijn we blij dat jij er zit. Maar jij zei al, van, er zitten ook, uh, ik ben ook terug omdat er thuis ook mensen op mij zitten te wachten. Dus ik heb lang nagedacht... Nou, en ik, ik wacht ook op die mensen. Hè? Ja, ik snap het. Dus ik heb een lied voor jou uitgekozen. Zet je koptelefoon op. Ik ben benieuwd. Uh, Jazeker. Ja, als je heel goed luistert, gaat het eigenlijk over een dochtertje. Maar als je niet goed luistert, dan hoor je dat helemaal niet. Het is uh, Ralf van Manen met Slaapzacht. Op je gezicht. kruip maar weg onder de dekens. Je hebt vandaag genoeg gedaan. En je hoeft niet bang te zijn. Ik laat wel een lichtje aan. Slaat nu maar gaaf, papa houdt van jou. Ik zorg voor jou. Je bent nu nog zo blij. En tot de dag dat ik je los moet laten, wil ik ervoor. Opstaan, in vreugde en verdriet. Wil ik je beste vriend zijn, ook als jij later de dingen anders ziet? Maar tot die tijd blijf je papa's bij de mij. De wijzers van de klok, ze draaien veel te vlug. De tijd die vliegt aan ons voorbij. En als je later groot bent en je kijkt terug, dan hoop ik dat je denkt aan mij Te lachen met een traan. Want als we oh, Dat veel verdriet. Maar één ding moet je niet vergeten: er is een die ons altijd ziet. Slaapt u naast Ja, um, als de magneet is voor jou om verhalen te maken en op dat kruispunt te staan uh, uh, waar het ongeluk gebeurt... Mm -hmm. Hoe moeilijk is het dan om een zoontje die 5 december is geboren, ja. vorig jaar? Ik zeg dat de familie een apart gevoel voor humor Ja. Ben en Bram heet, heet en uh, die je dan uh, achter je moet laten en je weet ook waar je naartoe gaat. Ik weet dat hij een hele goede hand is bij mijn vriendin. En ik weet ook... Mensen hebben me heel vaak aan mij gevraagd hè, of, of voorspeld... Van, oh het gaat heel erg veranderen als je een kind krijgt. Die gaan vrij lang naar de oorlog. Maar dan ga je veel voorzichtiger worden. Maar dat impliceert dat ik voor die tijd niet voorzichtig was. En ik denk dat het voor, voor die tijd... was natuurlijk ook nog iets anders aan de hand. Ik was ook voor die tijd, en nog steeds, want mijn ouders leven nog... ik denk dat zij nu luisteren. Uh, ik ben ook een zoon. En ik heb ook nooit gewild dat mijn ouders... Uh, het doodsbericht van hun zoon zouden moeten ontvangen. Dus ik ben altijd voorzichtig geweest. En dat ben ik nu niet meer of minder... Dan voor 5 december. En eigenlijk zo simpel is het. En jij kijkt mij verbaasd aan. Nou ja, ik kan me heb jij kinderen. Ik heb geen kinderen, maar ik kan me voorstellen dat je voorzichtig bent en altijd al geweest. Maar in mijn beleving. Heb jij uh, weken op dat tagierplein gestaan? Ja, dat, nou ja. En daarna ben je dus met rolkoffers de Egyptische grens Libië ingerend. En ben je ook, nou ja, je om, het komt natuurlijk ook omdat je zoveel aanwezig bent bij in, in ja. nieuws, uh, radio. Nou, ja, er zijn twee bliksembezoeken uh, tussendoor in, in Nederland. Uh, je, je mist natuurlijk ook veel van wat dit liedje bezinkt, namelijk het in, uh, ja. naar bed brengen van je zoon. Ja. Is ook wel een tragedie, privé tragedie. Eh. Um... Ja, ik had ook liever gezien dat dat uh, niet achter elkaar had plaatsgevonden. Maar ik kan de wereldgeschiedenis niet op die manier beïnvloeden. Ja, maar je kan wel kiezen. Ik heb gekozen om ook twee bezoeken tussendoor te brengen. Ik ben er ook nu. En uh, mijn vriendin stuurt ook filmpjes. <laughs> En ik heb hem toevallig van de week straks voor het eerst een duim in zijn mond. Dat zijn een grote ontwikkelingen als je een heel jong, jong kind hebt. Maar vind je je trek je vriendin het? Ja. Mijn vriendin reist zelf heel veel. Ze Is een Azië-specialist. Dus die gaat naar China, maar ook naar Noord-Korea bijvoorbeeld. Wat weinig haar kunnen nazeggen in Nederland, denk ik. Um... Maar wat is dan de tragedie? Nou, de tragedie, natuurlijk. Je, je wil... Ik had die eerste maanden anders voorgesteld. Dat ik daar wel veel meer zou zijn. En ik, ik was ook in het begin... Dat was een beetje... Ik had, kwam een kind uit op 5 december. Mijn boek over Haiti kwam uit op 6 december. Dus ik was ook heel veel bezig met daar promotie voor doen. En in programma's zitten. Dus, dus er was ook heel veel in Nederland. En ik vind het ook heel leuk om dat allemaal mee te maken. Maar ik weet niet hoe leuke vader ik was geweest in die weken... dat ik eigenlijk voor mijn werkgevoel op het Tagrierenplein had moeten staan. En... Dat is mijn werk ook gewoon. En dat heb ik ook geweten toen ik uh, een kind ging krijgen. Uh, en er zijn veel meer mensen die veel langer van huis zijn. Uh, als je kijkt naar uh, het Nederlandse leger... of, of uh, op uitzending, of Amerikanen... die gaan dan vaak veel langer uh, van huis weg. Dat... Uh, als ik mijn werk ook niet belangrijk vond... als ik dacht van, ja, het is maar zo, maar het is geen vakantietrip. Hè? Het, het is niet het is van, nou ja, ik ben maar eventjes uh, met vijftien kamelen... door de woestijn van uh, Libië aan het trekken... Want het lijkt me zo rustgevend en leuk. Nee, ik denk dat ik een, uh, daar nuttig werk doe. Ja, met heel veel beperkingen. Vroeger dacht ik er veel idealistisch over... wat ik daarmee kon bereiken met mijn berichtgeving. Nu denk ik dat, dat, dat ik vooral mensen gewoon informatie kan geven... en dan moeten ze mezelf kijken wat ze ermee doen. Ja, maar dan zit jij daar in dat hotel in, in Benghazi... en dan heb je inderdaad weer ons heel veel informatie gegeven. Nuttige informatie. Ja. en dan ben ik maar onder... thuis elke ja, dag. Ja, en dan? Moet ik... <laughs> dan denk je niet... oh, was ik maar daar. Ja, en, dat, ja, ook wel. Maar dan, dan maak ik eerst de dingen af ook nog, die ik daar ga, moet doen. En dan ga ik ook terug. En misschien dat ik vroeger inderdaad was, ik langer blijven hangen. En nog, ook in de tijden, nu zakt het even een beetje in. En dan... Maar ja, het dat, dat leven is wat dat betreft veranderd. En veel leuker geworden. Maar het is dus niet zo dat als je nu hier bent, dat je denkt van... goh, ik wil eigenlijk snel terug weer naar, naar waar, waar het aan de hand is, Libië. Ja. En als je daar bent, dat je eigenlijk denkt... oh, ik wil terug naar Bram, je zoontje. Nee, ik heb daar een balans in gevonden, of, en die is er gewoon. En ik vind ook wel eens dat, dat, uh, dat er ook te overdreven over kinderen wordt gedaan in Nederland... He, de, de kinderen worden ineens een soort heilig iets... waar je de hele tijd maar gewoon met, met, met, met, liefst al vanaf dag één... met psychologen en weet ik veel en veel te duur spelen. Nee, het is meteen, ook wel inherent denk ik aan, aan een land waar geen moer gebeurt. Uh, zijn mensen allemaal uh, dingen gaan zoeken om iets te doen. Hè? Uh, dat, vind ik, dat vind ik het moeilijkste trouwens aan Nederland. Dat, dat, dat, het land is wel heel erg af. Ondanks dat er allerlei politieke partijen zijn die denken dat het niet zo is. Uit ander bejag, maar. Wij zijn verwend. Ja, natuurlijk. En we zijn ook weer heel erg bezig. Ja, de, ja. Ik denk dat Bram prima een tijdje zonder. Uh... Het is, is een vervelend van mijn vriendin. Het is hard. Ik merk gewoon nu, ik ben in de afgelopen dagen alleen met Bram, dat het hartstikke hard werken is. Met een kind. Met een heel jong kind. En dat het ook een handenbinder is. Hè? Je kunt niet even makkelijk de deur uit. Dat, dat is een aspect dat ik uh, bewondering heb van mijn vriendin die dat oplost. Oh, maar dat, dat snap ik, maar jij zegt ook van, nou, omdat ik gewoon veel van de wereld mag zien. Ik kom op vele brandhaarden. Ja. Dat je dan af en toe terugkomt in Nederland en denkt bij jezelf: waar zijn jullie in godsnaam mee bezig? Jawel, ja. Nou ja, ja. De, de intensiteit waarmee mensen zich soms druk maken over bepaalde zaken. Ik vind het heel goed hoor. Ik maak me uiteindelijk ook, als ik een twee dagen terug ben, sta ik ook in de rij van Albert Heijn. En dan baal ik ook of zo, dat ik in de verkeerde kant. Uh, dat is ook, ik denk dat het heel gezond is verder. Maar ja, is, ik wil niet zeggen dat het hier nou oorlog zou moeten worden... maar het is wel soms... Ja, je kunt hier tegen alles verzekeren... Uh. Ja tegen zinloos geweld is, het, geloof ik, een verzekering. Daar ging zelfs een, een programma in Nederland over. De, ik, ik, nou, ik las... In, maar wacht, dat moet ik ook nog even vertellen. Natuurlijk, Ik las in... Uh, pas op, hè, want ja. je glijdt bijna van je stoel. Dit zou ja, ja. niet gebeuren dat je hier een ongeluk krijgt. Ik heb je, mijn je, vinger uh, vanmiddag uh, bloedde heel erg omdat ik tussen de kinderwagen... En de... Ai, wat een ellende. <laughs> wat, een, wat een oorlogswond. <laughs> maar ik las natuurlijk in de Telegraaf vandaag uh, oh. dat uh, de, de, de hel op aarde is helemaal niet uh, Benghazi of is helemaal niet uh, Cairo, maar... Of, uh, maar is gewoon de wereldomroep waar jij werkt? Ja, was het maar waar, zou ik ook zeggen. Want dan hoef ik inderdaad niet meer naar Libië. Maar het is natuurlijk gewoon, zoals zoveel dingen denk ik in de Telegraaf... opgeblazen onzin van een paar gefrustreerde ex medewerkers En ik denk dat je kan niet schelen bij welke instelling, welk bedrijf... ook bij BNN, Patrick, zul jij mensen hebben in je bedrijf... of die je eruit hebt gestuurd omdat ze niet functioneerden... Die dus, dus, heel vervelend over jou praten. Dus het, het, het Telegraafinterview is totaal niet genuanceerd... en hebben ze eigenlijk niet de Jan hans jaap techniek toegepast... namelijk het verhaal nog een keer draaien, nog een keer draaien en nog een keer draaien. Ik geloof niet dat dat ook de bedoeling is van de Telegraaf, toch? Die koop je ook niet om, dat, om genuanceerde berichten te lezen. Ik werk, Van al die media die ik allemaal te woord heb gestaan... heb ik ook niet de Telegraaf voor. Nou, dat is duidelijk. We hebben nog ongeveer 50 seconden. Wat, uh, wanneer ga je weer terug en waar naartoe? Het zal wel Libië zijn, want er liggen ook mijn spullen nog, gedeeltelijk. Uh, ik, een, een bepaalde apparatuur die moeilijk in Egypte, het land, inkomt, ligt in Libië. Wanneer ga je weer dan? Weet ik niet. Uh, ik probeer het nog even zo lang mogelijk te rekken, want ik ben nog heel erg moe. Ik vind het heel erg leuk om hier in Nederland nog dingen te doen, met mijn zoontje, mijn vriendin... En ik probeer het nog even te rekken. Als er iets meer nieuwe ontwikkeling is, dan wil ik eigenlijk gaan. Nou, maar uh, dat, kan ook binnen, dat kan ook over een week zijn. Rust goed uit. Uh, de, de Kamer is volledig uh, aan ja, jouw beschikking. Bedankt. En ja. uh, geniet ervan. Maar bedankt voor, alle, ja. Ja, voor het mooie gesprek... en ja. voor alle goede informatie ja. uit, uh, uit Libië. Dank je wel. Ja. Dank je. Graag gedaan. Thank <laughs> you.